11 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het afgelopen schooljaar zijn 108 basisscholen opgeheven... of gefuseerd met een andere school. Volgens de PO-raad, de sectororganisatie voor het basisonderwijs... is het aantal scholen dat in één jaar verdween nog nooit zo hoog geweest. De organisatie voorspelt dat de komende jaren nog meer scholen sluiten... omdat het aantal leerlingen daalt. De prognose is dat er in 2020 100.000 leerlingen minder zijn dan nu. Scholen en scholenkoepels moeten hierop inspringen, vindt de PO-raad... door samen te werken of samen te gaan. Het ministerie van Onderwijs wijst erop dat er extra maatregelen komen... om samenwerking makkelijker te maken. Een man die medeverantwoordelijk was voor de veiligheidsmaatregelen... bij een popconcert in de Zuid-Koreaanse stad jong heeft zelfmoord gepleegd. Bij het concert kwamen gisteren 16 bezoekers om het leven... nadat een ventilatierooster waarop ze stonden het had begeven... De bezoekers vielen 18 meter naar beneden in een parkeergarage. Tien mensen raakten zwaar gewond. De man van 37 die voor de gemeente werkte sprong enkele uren later van een gebouw. Voor de noordwestkust van Canada is een Russische olietanker op drift geraakt. De Canadese kustwacht is erin geslaagd een kabel vast te maken aan het schip... waardoor de kans kleiner is dat het schip op de rotsen slaat en olie lekt. De kustwacht probeert de tanker naar een haven te slepen... en dat is lastig vanwege het stormachtige weer. De kernfysische dienst heeft vorig jaar ingegrepen bij de kernreactor in Petten... omdat niet alle veiligheidsregels werden nageleefd. Volgens de Volkskrant was dat de echte reden voor het stilleggen van de reactor een jaar geleden. Toen werd in een afvaltank in Petten een te grote hoeveelheid uranium gemeten. Hoewel die meting achteraf niet bleek te kloppen... had de reactor direct de twee productielijnen stil moeten leggen om het personeel te beschermen. Dat gebeurde maar met één van de lijnen. Het weer zonnig en droog. In het noorden wordt het 20 graden. In Limburg en Oost-Brabant 23. Dit was het... En DFM, verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWW. Er staan geen files. En de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Tot zover de verkeersin...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 I We zijn weer terug met het tweede uur Goedemorgen Zandvoort en wat gaan we Goedemorgen. Handelen? goedemorgen. Uh, Gert Tonen zit uh, aan tafel en die gaat het hebben over, uh, ja, waar houdt de PvdA zich op dit moment mee bezig? Ja, nou. goedemorgen. Oh. <laughs> nou, daar hebben we nogal wat vragen over. Ja. <laughs> nou ja, um, uh, allereerst uh, welkom. Dank ja. je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 Ja, we gaan, daarna gaan we met ze praten. Als dit voorstel is vastgesteld, dan gaan we wel met ze praten. Nee. Maar dat, zo doe je dat niet. Nee. Maar je die... mag best dingen veranderen. Hè? Dus ja. Daar heb ik niks ja. op tegen. Hè? Als je zegt van nou, uh, luister, wij, uh, wij denken er toch anders over. Dan uh, pak je de telefoon en dan bel je die mensen allemaal op en zeg je: jongens, je moet even van de tafel. Want wij hebben een ander idee. En dat en dan dat dan is niet praten. Ja. Dat is niet gebeurd. Nee, dat is niet gebeurd. Nee, dus ze gingen achteraf wel praten.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 Dat is nog wel redelijk hand. Ja, dat heb ik. ook Dat heb je ook, ook al vier ja, ja. keer gebruikt. Ja, nou ja, ik wou het <laughs> nog even. Want uh... ah, het is inderdaad het mag van het getal, want als negen ja. mannen hun hand opsteken en er zijn er acht uh, die de andere kant op gaan, dan gaat het feest niet door. Ja. Um, ik wil nog even terug naar de vergadering van 2 oktober. Uh, redelijk roerig. Je hield een vurig betoog met 21 verliezers. En dat is ook zo. Um, er is een motie ingediend en uh, die. Uh,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 dat, dat, dat is er één ding. Nou, er wordt de burgemeester heeft geweigerd aangifte te doen. Die zegt van ga je maar integriteitscommissie gaan, Laat Ik maar bij elkaar komen. Daar zit Simon zelf in. Dus, uh, ja, dat is ook handig. <laughs> maar, maar, maar hoe dan ook, een integriteitscommissie gaat niet over uh, of iets strafrechtelijk vervolgd moet worden. Ja of nee, daar gaat het echt naar rechter over. Dus maar ik, ik wil weer terug naar. Uh, ja, want, nee, want, nee, dat, dat, dat de, zou mijn tweede de, vraag de tweede, zijn. Nee, dat, dat komt eraan. Wacht even. Wacht. <laughs> ja, ik moet terug <laughs> naar de eerste motie. Hey, ja, dat klopt.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 En dat, en, uh, we hebben natuurlijk week, uh, verleden, uh, vorige maand Chante zingt. En aan de komende vrijdag 24 oktober is uh, nu even niet van Maria Goos.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 Met kleine podium, ja. uh, uh, tentoonstelling uh, gebracht kan uh, worden. Ja. ja, want je hebt nu een, uh, een stuk van Maria Goos ja. en van jou he, geschreven. Ja, ja een met stuk Maria Goos, één act. Voor actor. vier mannen? Vier mannen, ja. Dat is haar, e ja. een van de haar eerste stukken waar ja. ze uit de doorbraak heeft gemaakt. Okay. En te, een paar jaar later hebben ze de vrouwen erbij geschreven. Het kan dus als avondvullend, maar het kan ook als twee eenacters En nu willen wij nu uh, aanstaande vrijdag één acte spelen. En dan misschien hopen dat het Zandvoortsmuseum blijft bestaan. Dat we dan in januari februari de dames kunnen spelen. Uh, toch redelijk gelezen dat het blijft bestaan. Ja oké, okay. ja, het blijft bestaan. Dus oké, okay. dan komt ook weer wel. Ja, ik wist niet of ik wel. Ik had er wel een beetje gehoord. Maar ik denk nog niet. Uh... Om, om met beide vorige politicus te spreken die hier <laughs> ja, ook zaten. Ja, het blijft een dorp. Ja, en daar ben ik heel blij om. Want het, is, het, het verdient ook een... Het museum het verdient ook een podium en ja, en, en ja wat hield je ook de afgelopen jaar en ook Sabine daarvoor hebt toch wel het kans het museum op de kaart gezet en, ja, de, en nu de met de afwisselende we... exposities ja. uh, is het natuurlijk alleen maar ja. trekt het natuurlijk. Ja, ja. Voel je? Um... Ja.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 He, we gaan ook naar het strand. We gaan uit. En uh, ja. ja, het hoort er gewoon bij. Ja. Maar het is net als een heemstede. Dan is er ineens dat grenspaaltje. Het houdt ook met de, ja. met de blaadjes houdt het ook ja. op. Dan heb je ook... We vegen tot hier en dan ja. stoppen we ermee. Dan stoppen we er en Dan weet je helemaal niet wat daar gebeurt. Nee. En dat vind ik soms zo zonde. Maar dat ja. heeft natuurlijk ook weer met advertenties. En ja. De, ja, de, de, de zaken die daar werken. En die willen dan adverteren voor hun eigen gebiedje. Ja. Maar elk zou ik het veel beter dat je het opengooit. Dat je denkt, goh, er is meer dan Zandvoort. En uh,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 Zeker, ja? ja. Als ik nu zie wat er nu al uh, vrijdag komt uit Amsterdam en uit het Gooi. Oh, je, je weet al wie er komt. Ja, er ja, ja, ja. moeten natuurlijk uh, sommigen die komen, we gaan, die ook konden het vorige keer niet zien. Want we gaan mee toe, uh, rondtouren. Oh, dat vind ik wel leuk om een zandvoort in een museum. Ja. Want het is, het is een... Helemaal mensen die ook van buiten of nooit daar geweest zijn, die, die kunstlijn daarin, zijn je nooit geweten dat er zoveel ruimte achter die deuren zit. En dan ga je toch een wereld nou. in. En dan met die afwisselende exposities. Ja, het is echt wel een... Uh, ja, een mooi, het is een mooi museum. Ik denk dat we dat trots op moeten zijn. Zou je er uh, meer podium in willen hebben?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 Dus, uh, het is een prachtig stuk. Het, uh, het is echt heel confronterend want iedereen die komt kijken of iedereen van die kennis of familie heeft iemand wel die ook kanker heeft. En een ja, uh, heleboel uh, ja. die durven er niet mee om te gaan, Heel veel ja. uh, die laten die zich niet doen, laten ja. zich je, meer eens horen. Laat je in zo'n stuk uh, dan een beetje zien dat het ook anders kan? Uh, ja, de ommekeer komt dat je het anders kan. Dat die vier vrienden ontzettend trouw zijn gebleven. Ja. Mm. En ook dat ze alle vier een hele eigen carrière hebben gemaakt. Maar dan toch op dat moment ja, zijn voor elkaar ze voor elkaar zijn. Voor elkaar zijn. Mm.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 Is, dus dus ja. een, een, een, een, een, een, een tragisch stuk waar, uh, waar ook nog over gelachen kan worden. Waarin ja, ook gelachen ja, ja er, wordt dus, er, er mag ook gewoon nee. gelachen worden. Want het is ook soms, moet je ook over, over de ellende dus niet allemaal, uh, ja. Nee, Het is ja. niet Nee, het is niet nee, ja. kwal, Want het is eigenlijk ook als je uh, kanker hebt of begeleid. Is het natuurlijk niet alleen maar het laatste uh, vreselijk. Ja, want je de, hebt herinneringen. Herinneringen, en, dat en, haal je op. Ja. En dat ja. maakt het ja. juist zo uh, interessant ja. Ja. en zo leuk eigenlijk. Of Belang, leuk. Ja, ja. Het duurt een uur. Een uur. Een uur. Dus en, even voor het ja. uur, hoe laat begint het? Het begint om 8 uur. Het begint om 8 uur. 8 uur s avonds ja. op vrijdag. Vrijdag aan, 24 oktober. Ja. Dus aanstaande uh, vrijdag. Ja, een 10 om euro. En er is dus inclusief koffie en thee. Nou. En daarna nog een drankje. Nou, en heb je en een mooie af. voorstelling. En een prachtige voorstelling. Nou, dat is toch Eigenlijk prachtig. Uh, prachtig. Ja. En dan is het ook de uh, volgende maand kom ik dan weer verlotten. Iedereen die. Ik nodig mezelf uit. Ja. Iedereen die. Die wil komen kijken, moet, moet er gereserveerd worden? Is er uh, kunnen we kunnen reserveren, maar we kunnen ook aan, de, aan het museum zelf. het okay. museum kan je dan via uh, museum.zandvoort.nl. Of, of je loopt even binnen. Of je loopt binnen, want het is natuurlijk ook een beetje een uitnodiging. Ga, ja. Kijken. Ja, ga nou, kijken. Als je een hebt, dan ga je, en dan ga je nog kaartjes. En dan ja. heb je nog koffie en thee en een wijntje. Okay, dan heb nou, je nog nou een top. voorstelling. het is eigenlijk spot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 Het Zandvoorts mannenkoor met uh, het Zandvoorts Een samen zang van. We hebben nog steeds die drie seconden ruis erachteraan uh, hoor ik. Maar goed, dat gaat. Wij gaan het hebben uh, met Toosberger over Classic Concert. En uh, een welbekende kaasboer uit de grote Krocht. zit hier ook. Peter Tromp, goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. Waarschijnlijk omdat hij lid is van het Zandvoorts mannenkoor. Ja, ik nou weet je, ik, hij het zei steen. van ik doe het wel. Ik dacht van nou dat gaan we dus niet doen. Want dan gaat dit alleen maar over het Zandvoortse mannenkoor hebben. En het gaat tenslotte om uh, Classic Concerts. Het he? gaat om ja, Classic dus Concerts. En... Ja, het gaat ja. over de Classic Concerts. En toevallig is het morgen het Zandvoorts mannenkoor ja. en uh, Musical All In. Yes. Een gezamenlijke uh, productie in, ja. uh, in de grote kerk. Ja. Nee, nee, niet in de grote in, uh, kerk. Uh, in de kleine kwalijk. Ik zit er zo aan te denken. Uh, wat is daar nou zo bijzonder aan Toos?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 Concertserie te hebben. En nou, dit jaar... Uh, is het. Nou, ze hebben soms een beetje veel pretenties. Dus oh, nee. <laughs> t, t, t, t, ik moet het soms wel eens een beetje zeggen van... Uh, ja, nee, oh. dat kan niet. Dan, maar uh, om even ja. terug te komen over uh, Van Eigen Bodem. Zandvoort heeft heel veel uh, goede koren. Ja, ja, dat weet ik. Ja. Dus er is, uh, er is uh, capaciteit zat. Ja. ja, maar we kunnen niet alleen maar koren. Nee, dat ik. De van de, de J die moet uh, wel uh, gewaarborgd zijn. Als, uh, als stichting Classic Concert, waar uh, meneer Tromp ook uh, in het bestuur zit. Hij nou, heeft nu moet... even zijn Classic Concerts pet opgezet. Ja, nou, dat is ook goed. Uh, want, ik zie hier het, uh, uh, het programma van het Zandvoors mannenkoor voor mij liggen. Ja. En ik ken jullie als uh, zangers met een heel breed repertoire. Ja. Maar ik zie nu toch wel heel veel serieuze stukken.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 Met een uh, violiste, een uh, clarinetiste, uh, er zit iemand achter de piano, dus het is een heel Beetje breed programma uh, wat ja, we ja. brengen. Waarin wel degelijk uh, het Samstelsmannekoor de boventoon uh, voert, want het maar, is eigenlijk um, een uitvoering van het mannenkoor natuurlijk. Mm. Dat begrijpen wij. En het is een uitvoering van classic concertetto's. Het is een uitvoering van En dan mag het mannenkoor komen. En het mannenkoor is uitgenodigd om te komen zingen. Ik zie hier toch wel een paar namen staan over, uh, over de begeleiding. Ja. En, uh, uh, hebben jullie daar eens eerder mee gewerkt met deze begeleiding? Met deze begeleiding nog ik, ik zie uh, altviool, cello, piano, viool, fluit, sopraan. Ja.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 het klinkt in zeggen? het hoofd van meneer Tromsje. Als Ja. Maar ik, ik, ik moet wel zeggen... 150 kaarten verkocht. Ja, maar er vlore. zijn nog wel kaarten voor de, voor de mensen die zo komen hoor. Want u hoeft niet bang te zijn, denk ik, dat we nee moeten verkopen. 150 want dat, uh, kaart is toch al een redelijk... Uh, ja, rol, ja, ja, ja, constant, ja, ja, ja. Uh, Komt misschien dat het dorps is? Ja, dit, toch dat ah, trekt toch. Door, dat trekt toch. Dat is, is nou eenmaal zo. ja, ja. Dat... Uh, ja, dat uh,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 Hier heb je twee programmaboekjes. Eén maar. ding, je moet ze wel verkopen. Ja, okay. En dat lukt Dat is zo dus goed. Ja. Ja. Ja, en uh, wat opvallend is, is inderdaad. Even? Je moet er wel even oh, je moet hem afrekenen. Ja, <laughs> je mag voor het eind van het jaar, denk ik, mag je dat toch moet zien. zien. Uh, <laughs> je moet even kijken of we uit de kosten komen. Ja. Maar dus nee. ook, wat wel opvallend is, en daar heb jij gelijk in. Het is natuurlijk een concert van Stichting Klasse Concert. Met een uh, dorpskarakter. Nou. Dus er zijn ook heel veel mensen bij mij bijvoorbeeld.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 Er zit ja. ook een heel verhaal bij. Dus als mensen wat, wat geschiedenis willen weten over het Zandvoort-Mannenkoor... Ja, dan uh... is. Ja. het ja. kunnen ze allemaal op de website ja. vinden. Ja. Ja. Oh, er staat een hele boekje staat daar Staat er op. Alles wat hierin staat, staat ook op de website. Onder het kopje Concertinformatie. En daar staat ook oh. een stukje van Musical All In? Daar staat ook een alles stukje van er. Musical All In en van Wim de Vries en het programma. Oh, Oké, okay. dus, dus uh, al het... Ja, dat wordt altijd goed verzorgd hoor. Ik, ik wou nog iets vragen over het koor... Uh.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 We streven altijd naar 50 leden, want dan hebben we een beetje spanning. Ja. En de laatste tijd wordt het moeilijker en moeilijker om dat aantal te bereiken. Ja. Maar met 40 leden dat is, een constante... is een dat is ja. uh, de basis die moet bestaan, waardoor alle vierde partijen goed vertegenwoordigd zijn. Maar we zoeken ja. altijd leden, altijd. Ja. Zeker. Okay. Dus iedereen die uh, nog lid wil worden van het Zandvoosmannekoor, die kan gezellig dinsdagavond bij jullie aanschuiven in nou, de, de zie, blauwe tram. Laat ze eerst morgen maar eens komen luisteren ja, of ze daar wel deel van willen maken en, ze zijn en zijn dan kunnen ze we we dus dinsdag. aan. het ze dan nog willen denk je? Jawel. Waarschijnlijk het wordt het niet. een. Je hebt zomaar ja, kans wel, dat we een ledenstop in moeten voeren. En ja, nou dat geloof ik wel aan ja, voor. Is. Wel. Nou ja, aan de kwaliteit van het. Ik zou eens willen weten wat je net gehoord hebt. Is dat toch een goed stuk en een goed koor? Ja, wel degelijk. En net wat jij zegt, de vrolijke nood blijft. Ja. Maar het is ook serieus. Ja, ja, ja. We zijn natuurlijk uh, classic concerts. Hè? Ja, classic geen concerts. Uh, <laughs> geen carnavalsverenigingen. Nee, nee, nee, nee. dus het moet ook nog wel een klein maar beetje. hebben uh, over classic concerts uh, serieus, gesproken, ja. en serieus. Ja. Um, de grote productie zit er aan te komen. Ja, 30 november. 30 november. Is Mo daar wat meer over bekend? Ja, Mozart in Zandvoort Mozart wordt het. wordt een Mozartmiddag. Met onder andere de kreuningsmessen. En een stuk uit uh, uh, de Zabervleutel.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 Dus het wordt een prachtige oh, Mozartmiddag. Ja, ja, Mozart. ja. En die uh, Mozartmiddag is in de, de Agathakerk? En die is in de Agathakerk, ja. En die kost ook, uh, toegangskaart is ietsje duurder. Slechts 20 euro. Ga je naar het concertgebouw, dan betaal je misschien wel het driedubbele. Ja, zeker. Dus ja, weet, je, weet je wat mij daarbij verbaast? Is dat mensen wel naar, uh, naar het concertgebouw gaan, ja. naar Philharmonie. En dan kijk ook even naar, uh, naar Fred. Waar blijft het stand voor zijn publiek dan? Waarom gaan we niet gewoon naar de grote kerk? En waarom gaan we niet naar het museum? Ik, dat... weet het, ik weet niet wat ja, het is. Het een is. Soort ja, Ik heb Op geen idee waar manier. dat dan heeft ligt. Misschien heeft het ook met de PR te maken. En uh, uh, wat wij nodig hebben is uh, niet alleen het Zandvoortse publiek. Want het zijn natuurlijk maar 16.000 inwoners. En de mensen die van klassieke muziek houden is maar een heel beperkt. Dus die zou je inwoners. uit de regio ja. moeten halen. En wat we nodig hebben is een Haarlems Dagblad. Die bijvoorbeeld eens een keertje niet geen drie regels gebruikt. Als je naar nou afgelopen vrijdag in het Haarlems Dagblad kijkt.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 En op dat moment dat we dat doen... Is weer geld, dan hebben we een ja, redelijkse En anders doen ze gewoon ten te ene malen doen ze niks. We hebben nu een koor uit Haarlem. Onder leiding van Harry Brassen. Het COV, Christelijke Oratoriumvereniging. Die geven zelf regelmatig concerten. Maar zelfs die koren in Haarlem hebben moeite om de nodige promotie te krijgen van...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 Ja. Dat maar we aardig, aarde, hebben voor de grote productie... In. Ja, we gaan ook grote productie. Classic, of Classic FM uh, hebben we een advertentie. Ja. En oh ja. dat, uh, dat werkt goed hoor. Dat, uh, ja, ja. ja wordt, uh, de week voorafgaand wordt dan vermeld dat, uh, de agenda. En dan dat je kan kijken op de website voor de informatie. En in het weekend van het concert wordt er dus uh, twee of drie keer per dag uh, ook vermeld. Ja, dat vind ik toch wel... Dat uh. is ook voor, mooi. Dat ja. is prachtig ja. en niet, ja. Voor, ja, niet voor 800 niet voor euro hoor. Nee. Voor zeker niet. Nee. Dus, uh... Je bent zelf penningmeester, dus jij nou, zit al op de. Uh... Ik zit ja. bovenop de centen. Ja. Dus, uh... Maar ja, we ja. moeten wel PR plegen. Dus ja. we hebben ja. nu in maar het bestuur de discussie van gaan we driehoeksborden uh, plaatsen. En dat is dan voor twee weken lang, twee weken voorafgaande aan het concert. En dan hebben we op 15 plekken drie. Maar dat kost niet. veel Ja, er zit wel een uh, prijskaartje aan, natuurlijk. Ja, ja. Maar ja, dan sta je wel in het dorp ja. overal ja, ja. Op, de, op de goede plekken. En, dat is zo. Uh,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 Als ze dat zouden besluiten op een andere plek, dan heb je dus ook wel een situatie, gasthuisplein, waar je dus een soort evenementenplein ja. dan kan creëren ja. en waar je dan zou kunnen denken, weliswaar kleinschalig als dat het ooit is geweest, en uh, om een grote productie te houden. Ja, nou buiten. Het, het, het begin is dan met een klein uh, ding. Ja, ja, ja. ja. Maar zoals het was toen. Dat zal nooit meer komen. Nee. nee. Ben, dat sorry. Zonder. Dat hebben we besloten. Dat, dat gaat niet meer gebeuren. Ik blijf positief en ja. dat gaat vast nog een keer gebeuren. Okay. You never know. Nou. You never know, hoor ik net van, ja. uh, van Peter. Ja. Ja. Ja. Uh, uh, ik dank jullie hartelijk voor jullie komst. Morgen uh, wens ik jullie heel veel uh, plezier. Stichting Classic Concert. En ook het mannenkoor natuurlijk. Gaat ook, zeker lukken. Gaat zeker uh, lukken. Ik wens jullie heel veel plezier. Dankjewel. En tot de volgende keer. Dankjewel. Met de agenda. Hè? We hebben ja. nog wat agendapunten. Nog steeds uh, tot 21 december de tentoonstelling van Anne Frank in het Zandvoortsmuseum. En ik uh, moet voor jou zeggen dat er vandaag open dag is, ja. want er staat niet op de geschreven, nee, maar wel in de op. krant. Er is ja. vandaag open dag op de begraafplaats van 2 tot 5 uur. Dus als je uh, daar een keer wil kijken. Ja, en daar staan dag... ook allerlei uh, um, uh, bloemenarrangementen. Okay. Je kan er dus echt uh, kun je, kun je om begraven kun je daar allerlei informatie op. Uh, Goed, dan is er ja. ook nog steeds in het Zandvoortmuseum Villa Kakelbond... een verzameling kunstwerken van zandvoorters en ook gewone andere artiesten. Maar iedereen heeft daar wat ingeleverd. Tot 31 oktober bij Pluspunt is een schilderij tentoonstelling... van de Halemse kunstenaar Gozia bolwijn Ja. En op 19 oktober morgen is er de burrelwandeling... nog in de Amsterdamse Waterlijnduinen. Ja, Vanaf half vier. aanmelden, want het is berendruk bij ja, de Ja, bij de CC, ja. ja, ja. En natuurlijk uh, de finale races op het circuitpark Zandvoort. De Formido finale races. En dan is het seizoen van het uh, circuit. Is bij het afgelopen. afgelopen hè? Ja. Nou ja, wat we net gehoord hebben uh, morgen. Uh, het klessenconcert in de protestantse kerk. Van het Zandvoorts mannenkoor en Music Waar, All In. Ja, waarbij vermeld dat dit het de laatste wapenfeit is. Van dirigent ja, Windervries. De Vries. Van ja. het Zandvoorts mannenkoor. Juist. De filmclub is er uh, 21 oktober dinsdag. En dat begint om half acht in Circus Zandvoort. Ja, en dan ook wat we net ook hebben besproken. Op 24 oktober vrijdag. Van het in het museumpodium. Het toneelstuk Nu Even Niet van Maria Goos en Fred Rozenhart. Acht uur de aanvang en de entree is 10 euro, inclusief een koffie of thee en een drankje. Nou, dan worden weer een geweldige avond. En dan natuurlijk het uh... Spetterstuk op 25 oktober. Nou. De vijfde open Nederlandse kampioenschappen Garnalenpellen bij Talassa. De aanvang is om 4 uur. Deelname 5 euro voor het goede doel. En men kan nog inschrijven bij Tallassa of bij garnelzandvoortgmail.com. Ja, en dan nog één huishoudelijke mededeling. Vanaf 27 oktober wordt de Zandvoortselaan tussen Rotonde, Nieuw Unicum en Bentveldweg in beide richtingen gesloten. Voor verkeer gedurende drie weken. Dat is het rommel van ZFM. Via de kabel op 104,5. En in de ether op 106,9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.